11 uur Herman Vriend met het NOS-journaal. De nieuwe Iraanse president Hassan Rouhani... spreekt van een overwinning van gematigden op hardliners. Hij reageert ermee op zijn verrassende zegen... in de eerste stemronde van de Iraanse presidentsverkiezingen. De 64-jarige Rouhani zei tijdens een campagne... dat hij een gematigder koers zal varen dan zijn voorganger Ahmadinejad. Na de uitslag herhaalde Rouhani dat hij dat zal doen. Hij is voor een opener dialoog in binnen- en buitenland. De nieuwe president is weliswaar een gematigde politicus... maar ook hij aanvaardt het gezag van de conservatieve geestelijke. Na de uitslag gingen in Teheran duizenden mensen de straat op om feest te vieren. In een moskee in de Britse stad Birmingham zijn gisteravond vier mensen neergestoken... onder wie een politieagent. Ze liggen in het ziekenhuis. Hun toestand is stabiel. Een 32-jarige verdachte is aangehouden. Hij had volgens ooggetuigen een kapmes bij zich en had een Somalisch uiterlijk. Er zou een ruzie aan de steekpartij vooraf zijn gegaan.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 Het weer. Wolkenvelden, maar ook af en toe zon. Het blijft waarschijnlijk droog en de wind neemt af. Het wordt 17 tot 22 graden. Vanaf morgen steeds warmer, met op dinsdag en vooral woensdag... tropische temperaturen boven de 30 graden. Maar er is ook kans op regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. ANWB verkeersinformatie met vertraging op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht. Tussen Amersfoort en Leuze-Zuid staat 2 kilometer. Er staat een kapotte auto en daarom is de rechter dicht.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 de onvoltooid verleden tijd. Met Paul van der Gaag en Jos Palm. Nou, welkom bij het tweede uur van OVT. Straks tegen half twaalf in het spoor terug. Het tweede deel van het verhaal van de vrijwilligers... die in 1967 tijdens de Zesdaagse Oorlog naar Israël gingen om daar te helpen. Maar nu eerst een heel ander verhaal. Een verhaal van pioniers die letterlijk tot grote hoogte steeg. Ja, en dan gaat het over piloten. En dit jaar bestaat onze luchtmacht 100 jaar... en werden Nederlandse vliegtuigen een eeuw lang wereldwijd ingezet. En dat lijkt nu vanzelfsprekend. Maar de eerste decennia, toen de luchtmacht nog een landmachtonderdeel was... konden de militairen het er niet over eens worden... waarvoor je die vliegtuigen nou eindelijk zou moeten gebruiken. Om verkenningen te doen voor de landmacht... of misschien ook wel om te vechten... of wellicht voor nog weer hele andere zaken. Want de eerste internationale uitzending van onze luchtmacht in 1932... was niet voor grondverkenningen, ook niet voor gevechten... maar het was heel vreedzaam... Hoog mogelijk, zo hoog mogelijk vliegen boven IJsland om meteorologische metingen te doen. En de militair historicus die nu bij ons zit, Jacques Bartels, weet helemaal hoe dat allemaal zo gekomen is. En met name die vlucht uit 1932, daar heb je ook op gestort in het boek wat je hebt geschreven. Geen laag te hoog over het vliegen van onze eerste piloten, uh, want dat was nogal wat. Vertel. Ja, <coughs> de uh, luchtmacht, zoals je zei. Uh... We hadden een, een discussie over uh, waar je nou precies moest gaan inzetten uh, als onderdeel van het leger. Je noemde dan de bombardementen en de verkennen. Uh, Nederland was een heel neutraal land geweest, ook in de Eerste Wereldoorlog. En ook met de Volkenbond was het in 1920, was het ook wel duidelijk dat men uh, beperkte tot verkennen en uh, waarnemen. En later dat bombarderen, dat werd dan wel echt als offensief beschouwd en dat paste niet in, uh, in de ideeën over de luchtmacht. In 1932 eh, is inderdaad een fantastisch werk verricht door eh, een aantal vliegers van de luchtmacht- de luchtvaartafdeling, zoals ze toen heette. Omdat eh, in, uh, een aantal jaren daarvoor in 1929, een, uh, een Duitse vice-admiraal, die commandant was van, een, van de Duitse KNW, zullen we zeggen, die idee had van. Goh jongens, over een paar jaar is het. Uh, 50 jaar geleden dat we weer het eerste poljaar gehad hebben, zullen we niet een tweede internationale poljaar gaan oprichten? Een poljaar. Een poljaar, ja. ja. Wat is een poljaar? Een poljaar is een. Ja, dat is ook een leuker als je met een onderwerp bezig bent dat je dan ook dit soort vragen gaat stellen. Ja, ja. En je denkt van: wat is nou een poljaar? Nou, er is een, een, een groot internationale verband van meteorologische instituten al in de 19e eeuw. En daar eh, was natuurlijk met de vorderingen van allerlei technieken... van meettechnieken en ook de kennis die steeds vermeerderd werd... grote belangstelling voor wat extreme gebieden. Dus de Noordpool en de Zuidpool. Um, op een meteorologisch gebied. Omdat men probeert die weersystemen in kaart te brengen. Die weersystemen te gebruiken. Maar wat we dus nou elke avond met het journaal zien. Dat is gewoon ja, bij van vanzelfsprekend. Nou, uh, dat eerste poljaar dat gingen dus over, over de weersomstandigheden. Om de, aan de beide zijden van de, van de aard geloot. En uh, dus de, door de Noordpool en de Antarctica. En dat werd toen zo succesvol. We hebben Nederland ook al meegedaan met een, een station bij uh, ergens met de Karazee boven Siberië. Dat leer je dan ook, waar de Karazee ligt. Dat heb ik ook nog nooit van gehoord. Ja, als, als je zo doorgaat, dan komen we straks heel ergens anders uit. <laughs> maar ga vooral ja, door. Ja, ja. Nee, maar u vraagt naar, naar de Polja. <laughs> de Polja is inderdaad het bestuderen van ja. de weersystemen bij de Polja. In, in 1932 mochten we meedoen? 1932. Ja, in 1929 kwam toen het idee van zullen we naar Polja doen. Dat het hoofd van toen was uh, professor Dokter van de Everdingen... het hoofd van de KNMI, hoofddirecteur academie, ging rond uh, bij zijn collega's... In de, in de wereld en zei, oké, okay, dat gaan we doen. En, en, uh, en daar werd toen de luchtmacht bij ingeschakeld. En daar werd toen in 1932 in, in, in zou dat gaan starten. En een jaar daarvoor zei toen de, de KNMI-meteoroloog Kanna die al van 1911 bezig was met bestuderen van luchtlagen bij Soesterberg... en de ervaring had met vliegers zullen wij eens niet vliegtuigen ingezet En dat was nog nooit eerder gebeurd. En dat is uniek. En dat, daar is dus waar het verhaal ja, over ja. gaat. We, we, we, het was niet zo dat de luchtmacht daarvoor ook al dingen voor het KNMI deed. Jazeker. Oh, Jazeker. Ah. Nee, uh, nee, dat was een van de belangrijkste werkgevers ja. van het oorlog. En zo hadden we niet. Dus ja. je nee. moet wel toch? Ja, ja ja, ja, ja, ja. In, uh, in 1911, uh, toen was er nog niet echt sprake van een luchtvaartafdeling. Maar uh -huh. er men wel een aantal particulieren hadden vliegtuigen. Zo kon dat zo vroeger. En uh, kanna die vliegerden daar. Dan moet je denken aan vliegers van ongeveer twee meter hoog. Er zijn dus niet zomaar kleine vliegertjes zoals wij vroeger oplieten. En, en daar zaten meterinstrumenten. En toen heeft Kannegieter. Is dat een die... voorloper van die ballon die ze nu bij het KNMI steeds oplaten? Dat ging parallel. Dat doen ze nog steeds. Dat ging parallel. Je had weer ballonnen, meteoballonnen, loze ballonnen... en je had dus die waarneming per vliegtuig. En 1911 is voor het eerst... Eh, omdat het een windstil was... heeft Kannegieter aan een van de vliegers gevraagd... zou jij die meta mee willen nemen? Dat is in 1912 gebeurd. En ik denk dat dat... Dat zegt Kannegieter ook, en dat is later, dan heb ik dat niet anders kunnen verrichten. De eerste waarneming per vliegtuig in de wereld. Dus had die ervaring had hij wel. In 1919 is de samenwerking, dat was de vraag, met de luchtmacht systematisch gebeurd. Elke dag vloog er een, een vliegtuig van de luchtvaartafdeling op Soesterberg omhoog. En bepaalde dan op 5000 meter: hier moet ik stoppen. En dan ging de registratie. Ging dan Konden zo... die vliegtuigen toen al zo hoog? Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Ja, 19 -19. Waren Er waren toen toch nog open dingen? Of? Ja, het waren nog steeds open vliegtuigen, open cockpits. En die man, dat was ook een mooi boek, dat heette Mannen in het Leer. Ze zaten helemaal in de leer gepakt, enerzijds om de olie... Eh, die uit die motor kwam te lekken op te vangen... en anders anderzijds om de kou, want het is natuurlijk koud daarboven. Je neus vriest eraf, toch? Of niet? Ja, zegt u? Je neus vriest eraf, of niet? Ja, je ziet dan ook vaak dat ze dan maskers hebben, of met vaseline ingesmeerd. En als je niet was, kom je met vaak wat je wel leest bevroren wenkbrauwen. Maar dat, dat zit dan nog iets, omdat je met je ogen toch moet kijken. Je kan je neus kun je wegstoppen. Ja. Maar je ogen die bevroren wenkbrauwen, komt vaak voor. Ja. En als je hier bij Soesterberg 5000 meter de lucht in gaat, is het dan het even op? koud als dat je dat bij IJsland nee. of op de Pool doet, of, nee, of is het nee, nog veel, veel kouder? IJsland was het koud. Ja. Want dat gingen, ze, dat gingen ze in 32 doen en dat was dus een risicovolle onderneming, wat dat daar gaat. Ja, het is uh, een, een, een, eigenlijk een, een schitterend verhaal. Uh, er is toen uh, op een gegeven moment gezegd van, weet je wat, we gaan met die vliegtuigen. Aan de luchtvaartafdeling is waar aan vrijwilligers gevraagd. Dat was ook een voorwaarde van defensie. Het moeten vrijwilligers zijn. Dat wordt nu ook vaak gevraagd. Dus natuurlijk met, met, met juridische kleefs achteraf. En uh, er zijn uh, eerst een verkenning gegaan tussen twee vliegers naar IJsland met een visserschip of een visserspatrouilleschip van een die hebben rondgekeken, die hebben een, een stukje land gevonden bij, bij Reykjavik Een weilandje. En dat is toen geschikt bevonden. Nog niet geschikt gemaakt. En uh, toen uiteindelijk heeft, is de minister gezwicht... Minister van Defensie, gezwicht voor de smeekbeten van de KNMI... Wil jij die, die twee vliegtuigen, Fokker D7's, beschikbaar stellen? En wil je ook dan, uh, en passant, even de honoraria meenemen en de vliegtollaren. Daar is nogal over gesteggeld, Die moet ook niet vergeten. De, de crisis was er toen ook. En uh, uit, toen is er een soort crowdfunding, is er ook, uh, heeft er ook plaatsgevonden, af van de letteren. Die de kannengieter heeft dus continu in, in kranten en ook voor de radio, Avro en KRO gevraagd. Kunnen we geld krijgen? Kunnen we geld krijgen? Want Defensie heeft gezegd, wij betalen alleen de vliegers. Wij betalen alleen uh, de vliegtransport. Uh, de, de, de, de transport moest ook betaald worden door ja, de politiek. De, de, de vliegtuigen politiek. moesten met de boot naar IJsland ja. gebracht worden? Ja. ja. Maar, Zo, maar, maar wacht even. Er is dus een... Uh, uh, de situatie is als volgt. Er is een Nederlands uh, groepje vrijwillige vliegers... die van Defensie twee fokkers ter beschikking krijgen. Ja. Die worden op een weiland in IJsland neergepload. Ja. In een eentje? Of mag de familie mee? Hoeven, en, die, en die moeten daar die meteorologische uh, verkennende tochten... In de, hoog in de lucht gaan houden? Twee vliegers, één sergeant vliegtuigmaker, twee fokkers... en uh, ze hebben hun gezinnen mee mogen nemen. Die mochten ook op dat weinandje die, die gaan zitten. zitten mee, daar. En ze hebben daar, omdat er geen geld was in ho goed, eenvoudige hotels... zijn ze een jaar lang, uh, hebben ze daar uh, Er uh, was gewoon geen geld. En een van de brieven die, die luitenant vliegen, de commandant... Uh, uh, van Gieser heeft geschreven naar huis van... ja, wij doen maar niet aan sociale contacten. Want als we uitgenodigd worden, we moeten terug uitnodigen. We hebben geen geld om dat te doen. Wat ze deed, elke dag, bijna elke dag de lucht in. En tot ongeveer 5000 meter beginnen. En dan soms tot uh, 7000 meter hoog... werd daar uh, bijna elke dag uh, werd daar, uh, die meteorologische hoogtevluchten gedaan. En waarom deden ze dat? om in wezen in kaart te brengen wat daar, uh, hoe die postsystemen die post daar werkten. Men wist wel hoe het boven Europa zat, men wist het boven Amerika zat... maar de, eigenlijk de linking, linking pin tussen die twee systemen wist men nog niet. En beide partijen, zowel in Amerika als in Europa... wilden graag weten hoe dat zat... want dan kon je intercontinentale vliegtuiglijnen gaan, uh, gaan starten. Dus wat zij gedaan hebben, is het mede mogelijk maken... van de, van de, van de luchtlijnen waardoor we nu naar Amerika kunnen vliegen. Ja, wij worden er stil van en, en dat allemaal in 1932 met eindelijk uh, amper een budget. Of, oh. hebben het, maar hebben we het hier nou echt over een, een, een grootse vinding... een grootse vaststelling die, die inderdaad de luchtvaart met sprongen vooruit heeft? Ja, ja, ja, ja. Ik denk dat je mag zeggen dat het, de werkzaamheden... die deze twee vliegers ge geassisteerd hebben door de Cysan maken... want je zal het dan maar in je eentje... Ik heb geen idee. Ga verder. Je zal In je ja. eentje zal je maar twee fokkers lucht moeten houden... in je eentje een, een loodzware motor moeten uh, vervangen. Uh, die hebben daar zoveel data, meteorologische data verzameld... die verwerkt zijn in, door de meteorologen in... Uh, in De rest van Europa, omdat je daardoor die luchtlagen, die polaire systemen in kaart kon brengen, waardoor je dus betrouwbare weerkaarten kon maken. Ja. Mag je ook vragen hoe zo? Want ik, ik begrijp dat ik er niks van begrijp. Uh, hoe gaat zoiets? Je stijgt op ja. tot een bepaalde hoogte en dan steek je, je neus buiten de cockpit en dan weet je, uh, hoe werd zoiets überhaupt gemeten? Hoe, hoe moeten we ons dat voorstellen? Je hebt. Uh, uh, meetinstrumenten. Bij het ontwikkelen van, van de techniek heb je steeds betere meetinstrumenten. En zo'n meetinstrument is een mechanische uh, koker van, van, van aluminium waarin een met roet besmeerde rol zit. En er zitten dan een aantal pinnen die uitslaan door bijvoorbeeld de luchtdruk, door luchtvochtigheid. En die pinnen die krassen dan in die, in die uh, route laag. En dat wordt dan op moet je wel heel rustig en heel systematisch omhoog vliegen, dat je dus geen verstoring krijgt in het beeld. Als je er naar beneden komt, wordt die apparaat wordt dan uitgelezen en wordt dan genoteerd. En dat waren ze getraind, zowel die vliegtuigmaker als de beide vliegers, waren getraind door de KDMI om dat uh, zo op te schrijven en te weg te sturen naar uh, per Radio, naar Soesterberg. Dus het is een soort sensor eigenlijk? Ja, als je dat zo wil zeggen, ja. Zodat, ja. Ze hoefden niet naar buiten te kijken, want dat deed het, dat systeem. En je moest dus zorgen dat je dus omhoog kwam. En dat was een vrij stressvolle en zeer koude uh, situatie. Want met wat u zei, ze, vliegen, ze vlogen dus in fokkers die nog geen cockpit hadden. Ja, ja wat, en... Tot 7000 meter hoog? Dus zo, ja. zo hoog was waarschijnlijk nog nooit eerder een piloot geweest? Of althans niet in nou, Nederland? <coughs> niet, niet met, uh, als die zo hoog geweest was. Er zijn wel hoogtevluchten ja. geweest. Een of hoogtepoging, met de Suzanne Bakkenest heeft dat gehaald. Maar dan had je wel hele speciale voorzieningen. Onder andere zuurstof. En deze vliegers, die vlogen boven uh, IJsland zonder parachute. Nou, op zich is dat nog niet zo uh, de, de, bijzonder. Want het is onhandig natuurlijk als je eruit moet springen. Ja. Maar goed, zij kozen ervoor om dat niet te doen. Want ze kwamen toch in zee. En dan had je het wel gehad. Ze vlogen zonder radio. En er was geen tijd meer om uh, de radio in te bouwen. Ze vlogen zonder werkend, cockpit, uh, zonder werkend kompas. Omdat er zoveel ijzererts in die bergen zat in IJsland. Dat, dat, dat ding draaide rond. Maar veel belangrijker en veel stressvoller was: ze vlogen zonder verwarming en zonder zuurstofvoorziening. Ja, dan en dan we hadden we heel veel zuurstof is, er, is buitengewoon bijzonder. Ja. Ja. Want hoe kom je dan aan je zuurstof? Dat is naar beneden gaan. Ik, ik heb ik ook daarvoor contact gezocht met het uh, Centrum voor Mensen en Luchtvaart van uh, de Koninklijke Luchtmacht. En daar heb ik mij laten uh, uh, raden door uh, de hoofdfysiologie van de luchtmacht, Ted Meulsen En die heeft mij gezegd: Dit is een bizar. Dit is een bizar moment dat deze mannen zo lang, zo hoog hebben kunnen zitten. Want als je op die hoogte zit, vijf, zesduizend meter, twee of drie minuten, dan kun je daarna niet meer denken. En dat is voor een vlieger een buitengewoon handig moment natuurlijk. Ja, als je mee moet rond te vliegen en dat die sensor het werk doet... dan hoef je ook niet te denken natuurlijk. Nee, dus. jij hoeft niet te denken, maar je moet natuurlijk wel <laughs> je zorgen... Je moet wel weer naar beneden Je, ja, nee, op, je, natuurlijk, maar, je ja. moet natuurlijk ja. wel zorgen dat je in die omstandigheid uh, nee. daar ja. blijft ja. vliegen. 90 ja. minuten zou je ongeveer kunnen rekenen. En die ja. paar minuten daarboven... ze hebben wel, boven Soesterberg, uh, er veel ervaring opgedaan... in de hoogte, hoogtevlucht. Dus denk uiteindelijk, dat, dat was ook de mening van de fysiologen... dat het lichaam zich enigszins aangepast heeft... maar het blijft absoluut pionierswerk en het zou dus... Ook ja. verboden wordt. We hebben het nu altijd over deze mannen. Ja. Uh, ik, ik vind mannen die zoiets heel zich gedaan hebben, moeten toch even de naam genoemd hebben. Hoe heten ze? Nou, de, de commandant van het detachement bestaande uit drie mannen was de eerste luitenant vlieger uh, van Giezen. Die had 30 jaar, die zou later nog generaal-majoor worden bij de Koninklijke Luchtmacht. De tweede vlieger was uh, 45-jarige uh, uh, wachtmeester vlieger uh, Bos. Die kwam van de cavalerie of vandaar dat ik zeg wachtmeester. En de 35-jarige sergeant vliegtuigmaker van de leden, die zorgde dat alles op, uh, op rolletjes liep. Ja. En deze drie mannen hebben er dus eigenlijk voor gezorgd dat intercontinentale vluchten tussen Amerika en Europa mogelijk werden. Ze hebben er mede voor, ja, zeer, zeer belangrijk, mede verantwoordelijk voor dat we dus goede luchtkaarten hebben. Ja. En dan heb ik nou goed begrepen dat de, de man die de, de eerste intercontinentale vlucht gemaakt heeft ook naar Nederland is gekomen op een gegeven moment. Was dat uit eerbetoon aan deze drie mannen? U bedoelt Charles Lindbergh? Ja. Nou, het, het, het, het, het leuke van het onderzoek is dat je op een gegeven moment tot de ontdekking komt dat er in juli, 5 juli 1933 landen er 24 vliegboten uit, uit Italië. Dat was de, de fascistische generaal Italo Balbo die had eerder gedacht van, ik ga, er is een, een wereldtentoonstelling in Chicago... daar ga ik naartoe. En hij wilde laten zien dat de Italiaanse luchtmacht... jong, tot grote, tot grote prestaties in staat was. En er was daarvoor contact gezocht met K&M en met, met de Vergiesen om te zorgen dat daar dus heel goed uh, luchtverkeersgegevens kwamen. En hij is toen zo weggevlogen. En dan een paar dagen later komt Charles Lindbergh aan. Ook met dezelfde idee van, hoe zitten nou de, de mogelijkheden... om uh, luchtlijnen te oper, uh, operationeel te maken... En hij zocht maar namelijk naar landingsplekken. En ook nog gericht op watervliegtuigen. Dus je ziet daar dat, dat IJsland een cruciale uh, factor geweest... en dat op het moment 32, 33 een cruciaal jaar geweest is... Voor om die inter intercontinentale vluchten uh, tot uh, wording te krijgen. Jacques Bartels, je praat hier met... Uh, je ogen beginnen voortdurend te stralen als je het over de mannen hebt... en de zus ja. en de ja. zo. Uh, ik, ik heb het donkerbruin vermoeden, maar misschien zit ik er volledig naast... dat je ook wel eens in een vliegtuig hebt gezeten en niet als passagier... Ik heb het één keer gedaan. En? In een oude, in een oude kist. en uh, Mijn zoon is 19 en die beheerst alle Nintendo toestanden. En die kan dus in één opslag zo'n heel uh, systeem in de gaten krijgen. Ik, focus, ik, ken, die, ik ken die apparaatjes. Maar ik kan dat niet doen. Ik focus op één apparaat. En dan wordt het dus snel ingegrepen door de echte vlieger. Dat ik, want ik ben niet loofwaardig. Je goed. hebt het één keer gedaan. Ja, goed. Ja. Jacques Bartels, hartelijk dank voor je komst. De titel van je boek, ik zal het nog een keer noemen... het heet Geen Laag te Hoog en het is uitgegeven bij uitgeverij Lanasta. En die informatie is ook terug te vinden op geschiedenis24.nl. ovt En met op- of aanmerkingen kunt u mailen naar ovt.vpro. En dan is het nu tijd voor het spoor terug met het tweede en laatste deel van een programma van Miguel Citroen... over de Nederlandse vrijwilligers tijdens de Zesdaagse Oorlog in 1967. Het is nu nauwelijks meer voor te stellen, maar in die tijd leek iedereen in Nederland pro-Israël. Vorige week in deel 1 hoorde u het dolle enthousiasme voor demonstraties en inzamelingsacties... wanneer in juni 1967 de Arabische landen, met name het Egypte van Nasser, de Joodse staat bedreigen. Honderden jongeren, vooral Joden, maar ook niet-Joden... geven direct gehoor aan de oproep zich te melden als vrijwilliger... om het werk over te nemen van gemobiliseerde Israëli. De geselecteerde vrijwilligers vertrekken zo snel als het kan. En vervolgens belanden ze in de chaos van een land in oorlog. We vervolgen het verhaal met hun ervaringen in het beloofde land. Het jaar dat nu tot historie zal vervagen... was er een waarin de wereld zijn avonturen... grootser, verbluffender en duurder beleefde dan ooit. De meest verbluffende nederlaag uit werelds militaire historie... leed Egypte dit jaar. Het verloor bijna zijn hele strijdmacht aan materieel en mensen. Het Rode Kruisziekenhuis in Den Haag was een van de plaatsen... waar de gelegenheid werd geopend om bloed af te staan voor de gewonden in Israël... nadat de strijd in het Midden-Oosten in alle hevigheid was ontbrand. Met de bedreiging van Israël leefde men aanvankelijk evenzeer mee als even later met de successen die de Israëli's op de diverse fronten behaalden. Het was ander Nederland, uh, het was nog, uh, nog pro-Israëli's om wat voor reden dan ook. Uh, en het was absoluut uh, heel erg wanend tegenover de Arabische wereld. Een Boeing van de El Al kwam naar Schiphol zodra vliegen op Israël weer mogelijk werd om de kisten met plasma en andere zendingen op te halen. Van de wieken. Het was absoluut de tijd dat Nederland er in grotere getalen dan alleen maar die paar Joden achterkwam dat Nederland helemaal niet goed geweest was in de oorlog. Dat ze echt hun Joden voor 750 hadden verkocht. En dat, dat die paar helden die er waren geweest, dat dat maar een hele hele kleine minderheid is geweest. Uh, ja, Nederland kwam daar een beetje achter met enige schrik en gêne misschien. En de, daaruit kwam ze een zeker filosemitisme voort en dus ook een pro-Israël zijn. Er is eigenlijk geen echt verschil tussen Joden en Israël hoor. Dat uh, niet voor het gevoel van de, van de niet-Joden en eigenlijk ook niet zo heel erg voor het gevoel van de Joden. Met dezelfde machine vertrokken Joodse vrijwilligers naar Tel Aviv om mee te helpen bij de civiele diensten die door de mobilisatie der Israëli's ontmand zijn. Precies op de tijd van de dienstregeling vertrok de machine uit een Nederland dat zich op tal van plaatsen, onder andere in Utrecht... met geestdrift aan het inzamelen van gelden zette via collectebussen die in de straten werden geplaatst. Dit is een brief die ik aan mijn vader stuurde. Dat was 12 juni. Toen zat ik er al een tijdje. Esther van Gelder is de eerste verpleegster... die al tijdens de oorlog in Israël arriveert. Ik ben met nog twee andere verpleegsters waarvan... Eén uit Brussel en de ander uit Rotterdam, niet Joods. We hebben een verdieping in een stenen gebouwtje gekregen. Daarna naar het ziekenhuis in Petartikwa. Maar we moesten wel hier in Tanja blijven wonen. Het is een afschuwelijke verbinding, maar niets aan te doen. De bussen zijn namelijk nog niet allemaal in de roulatie. Dus moeten we 2,5 uur reizen eer we in Petartikwa zijn. Het is wel natuurlijk heerlijk in Aertanya, vlak bij de zee. Wel zijn we meteen de eerste dag gaan zwemmen. Vlak achter ons een kamp. Uh, de blackout, totale verduistering, is gelukkig nu weer over. Het is s avonds na nou, acht en afschuwelijk... want alle huizen, lantaarns, etcetera, waren donker. Je kan werk, nergens één lichtje ontdekken. Er heerst nu zo'n fijne stemming in Israël en iedereen is zo blij dat dit zo kort maar krachtig is gegaan. Natuurlijk zijn er wel een boel gewonden en doden. Maar al met al valt het wel mee. Met meneer Vriet gaat het best, ik leer het al aardig. De Veiligheidsraad heeft Israël en de Arabische landen verzocht... onmiddellijk de wapens neer te leggen. De oproep wordt unaniem door de raad onderschreven. De resolutie bevat geen verzoek aan de strijdende partijen... de troepen terug te trekken op de oude stellingen... De regeringen in het Midden-Oosten wordt alleen gevraagd als eerste stap onmiddellijk maatregelen te nemen voor een staakt het vuren en stopzetting van alle militaire activiteiten. Toen we de eerste nacht in Kisufim sliepen, toen hoorden we schieten niet ver vanaf de grens. Harry Hess is in juni 1967 een student van 21. Wij waren zo'n beetje de grens. En... En er was dus nog een gevecht blijkbaar gaande... tussen soldaten die daar lagen en de Egyptische soldaten. Maar om nou te zeggen, van, heb je nou echt die oorlog meegemaakt? Ik herinner me wel dat ik van één jongen tegen één jongen zei... het is net de oorlog. We, we lagen gewoon in bed en we hoorden gewoon... dat we echt ja, in een vreemde situatie zaten. En dan kwamen we vanuit Amsterdam via Tel Aviv naar Kisufim het leek alsof we in een oorlogssituatie waren ook bij het Anne Frank beeld stond een bus velen kwamen hier geld brengen nu zoveel wrange herinneringen werden opgehaald met de warmhartigheid die zoveel kunstenaars kenmerkt stelden beeldhouwers, schilders en tekenaars werk beschikbaar voor een grote kunstveiling in Frascati ten bate van Israël ook particulieren stonden voor dit doel kunstwerken af Paul Citroen had dit portret van Ben-Gurion ingezonden... dat in de geheel gevulde veilingzaal spoedig een koper vond. 190, ik ben dood. 190, 190. De opbrengst van de veiling was 82.000 gulden. Niemand meer dan 240 gulden. 240, niemand meer. Alles zien. Leeuwarden Courant, 23 juni 1967. Ruim 2 miljoen gulden is door 12 Europese landen al bijeengebracht voor Israël. In Nederland steeg het cijfer gisteren tot 14,5 miljoen. Ruim 2000 Nederlanders hebben serieus overwogen als vrijwilliger te gaan werken in Israël. Uitgezonden werden 92 personen, onder wie 8 artsen, 25 verplegers, enkele technici en veel studenten. Naar schatting werken op dit moment 5000 tot 8000 vrijwilligers uit de hele wereld in Israël. Besloten is deze groep niet meer uit te breiden. Ik heb dat dus op mijn eigen houtje gedaan. Ik had ook natuurlijk al relaties in Israël. Dus het was voor mij ook niet ingewikkeld. Rosa de Leeuw is al op haar tiende Sionist. En niets houdt haar tegen om als vrijwilliger naar Israël te vertrekken. Nee, ik, ik ging bij een vriendin van mijn ouders. Die had al geregeld dat ik naar een kibbutz kon om daar te helpen. Want in de kibbutz waren heel veel mensen weg. Er was een kibbutz um, onder Beetje aan. Dus op de grens met Jordanië. En het was een vrij heftig. Heel veel van de jongeren waren natuurlijk allemaal uit leger. Dus ze konden wel wat extra handen gebruiken. Daarom werd ik ingezet om gewoon al het voorhanden werk te doen. En dat was uh, van in de keuken en uh, in de, uh, de parades helpen. S'morgens mee naar de boomgaarden. Uh, dus het, al het voorhanden werk deed ik. En uh, zoals mijn man altijd heeft gezegd. Uh, het is zijn uitvinding geloof ik. Het had allemaal de aura van erotisch Zionisme. Daar ontmoetten alle jongens en de meisjes elkaar natuurlijk. En dat was natuurlijk ook een onderdeel. Het waren natuurlijk allemaal ongehuwde jongens en meisjes die naar toe gingen. En dat was ook in die tijd van, dat, van, die, uh, vrij, van die vrijwilligers die uh, in 67 gingen. Nieuwsblad van het Noorden, 13 juni 1967. De eerste minister van Israël, Levi Eskjol, heeft gisteren de volgende boodschap laten verspreiden gericht tot de niet-Israëliërs die zich als vrijwilliger hebben opgegeven... via de Israëlische ambassades. In de van noodlot vervulde en moeilijke periode... die de staat Israël de laatste weken heeft doorgemaakt... heeft de wetenschap dat ons volk op dit uiterst gewichtige ogenblik... niet alleen stond, maar dat uit bijna alle delen van de wereld... tienduizenden joden en niet-joden... spontaan en zonder aarzelen hun diensten aanboden... met het verlangen ons hulp en bemoediging te bieden in deze spannende dagen ons vervult met vertrouwen en vreugde. Het was voor ons een bron van ongekende kracht en inspiratie. Namens de regering en volk van Israël... breng ik u mijn diepste en oprechtste dank over. Harry Hess. De eerste of de tweede dag dat ik ging werken... had ik blijkbaar een lift gekregen. Niet een lift, maar ik bedoel een, een opreizen om mijn positie belangrijker te maken. Toen moest ik uh, gaan assisteren in de koeien, uh, bij, de, bij de koeien. En toen ik daar als eerste keer kwam... toen moest ik eerst de koeien naar binnen leiden. En toen stond ik daar. En toen viel een koe zo, boem. Zo, euh, laten we zeggen, waar, die, waar, die, waar dat fruit in staat, boem, viel daar. En door dat hek kreeg ik al die stront, die koeien stront over me heen. Ik zei, jongens, dit is niks voor mij. Ik ben een Amsterdams jongetje. Ik ben helemaal niet gewend aan koeien. En hup, daar kwam de lading over me heen. Ik zei, jongens, ik stop ermee. En toen ben ik de volgende dag ben ik gewoon weer gaan werken op het land. Niet op het land, het binnenhalen van het fruit. En dat was altijd... Uh, uh, mismash mis heette het, geloof ik. Kleine, niet perziken, maar kleine, zeg maar, kleine perziken leek het wel. En die moesten we dan ophalen, in bomen klimmen... met een ladder er tegenop klimmen. En nou ben zo ben ik ongeveer doorgekomen. Je moest natuurlijk de soldaten vervangen die uh, aan het vechten waren. Dus dat impliceert dat je dus niet moest vechten, maar hun werk moest doen. Max Hasveld is een van de eerste vrijwilligers die in Israël aankomt. Ik heb dat werk ook gedaan. Ik heb kalkoeninjecties gegeven. Ik heb, uh, was toch een grappig verhaal. Dan moest je met je hand in de poep... en dan moest je die twee poten pakken van die kalkoen... He, maar als je dan per ongeluk twee poten had van verschillende beesten... nou, die gingen fladderen. Dat gaf een ellende. Ik heb uh, komkommervelden, de plastic kassen opgeruimd. Ik heb waar ik heel trots op was. Uh, ik mocht de leiding geven aan de groep vrijwilligers op uh, Har team Dat is de Mount Scopus. Daar had je de, het, het voormalige amfitheater. Dat moest ik schoonmaken. En er uh, was een botanische tuin. Die moest ik de onkruid weghalen. Toen ben ik van mijn functie ontgeven, Want ik had per ongeluk een hele bijzondere plant. Had ik, uh, had ik uh, ook weggehaald. Maar dat, uh, dat, dat ik in Jeruzalem mocht werken... Je, bedoel, je kon natuurlijk ook ergens anders terechtkomen in een klein dorpje. Maar dat vond ik natuurlijk heel leuk, dat ik, naar, dat ik de mazzel had dat ik naar Jeruzalem mocht. Ik ben met drie niet-Joodse verpleegkundigen in het vat terechtgekomen. Michael Barak kan bij aankomst, nog tijdens de oorlog, direct als verpleger aan het werk. Nou, de eerste dag dan uh, rol je bedden. Want je spreekt de taal niet. En, en ja, zeiden ze, kijk ook maar, wat kan je? Dus het werd bedden in de lift brengen... van de ene kamer naar de andere kamervervoer. En dan gaan ze... Eh, op een bepaald moment werd er een kind binnengebracht. Er moest een infuus gezet worden. En niemand kon het. Zelfs de artsen konden het niet. Nou, ik had geleerd of gezien... in uh, de eerste hulp in uh, uh, St. Johannes de Deo, dat je het op het hoofd kunt doen. Nou, dan zien ze wat je kan. En dan beginnen ze dus steeds meer te vragen, want de verpleging op dat moment in Israël had niet zo'n hoog niveau. Terwijl wij maar allemaal ongevallen polies hadden, waar je dus zeker als man dus te werk gesteld werd. Dus best wel een boel ervaring. Max Hasveld. Ik heb wel nog een foto dat ik met een mitrailleur dat ik op wacht stond bij de kibboets. En ik heb in uh, Port Said heb ik allemaal uh, militair materiaal in de trein geladen. die de Egyptenaren hadden achtergelaten. Maar vechten, ja, daar heb ik helemaal niet aan gedacht. Ik ben geen militair. De tijd, 14 juni 1967. Het Kamerlid van Hulst van het CHU heeft de ministers van Justitie en Buitenlandse Zaken gevraagd. Of de regering wil meedelen wat er gaat gebeuren met het Nederlanderschap van de vrijwilligers voor Israël. Degene immers die vrijwillig in vreemde staats- of krijgsdienst treden, verliezen hun Nederlanderschap krachtens de bestaande wetgeving, tenzij ze toestemming hebben van de kroon. Rond van der Wieken. Dat moet een onzinnige discussie zijn geweest, want er was nooit sprake van dat mensen in vreemde krijgsdienst zouden treden. Nee, dat was helemaal niet in vragen. Als mensen dat zelf wilden, dan moesten ze dat vooral doen. Maar dat, dat, was, niet, uh, dat was niet de inzet van die, uh, van die vrijwilligers, nee. Die discussie was er absoluut niet. Er was, er was eigenlijk helemaal geen discussie. Iedereen, het, ik was een held. Ik was, iedereen was blij. Het was zoiets positiefs. Helemaal in tegenstelling tot die jongens die nu naar Syrië gaan. Wat ik trouwens heel vreemd vind... Want ik begrijp niet dat ze bijvoorbeeld niet uh, uh, een jongen interviewen... die nu naar Syrië gaat met een leuke foto in de krant... en een leuk verhaal waarom die daar naartoe gaat. Want die doet eigenlijk precies hetzelfde als wat ik toen heb gedaan. Bij mij was het op grond van Joodse, sionistische overtuigingen. En die jongens gaan nu ja, die gaan vechten tegen de dictatuur. Net als op het plein in, in, in, in Egypte. Dat zijn gewoon jongens die hun... Uh, Behalve dan die jongens hierheen, maar ja, die worden dan geronseld en die zijn dan extremisten. Ja, dat heeft weer met deze tijd te maken. In mijn tijd had je geen extremisten. Niet in die zin. Dus ik, ik zie mezelf helemaal vergelijkbaar met die jongens die nu gaan. Ook al gaan die op andere religieuze gronden. Het was bij mij ook een beetje religieus. Als ik toen niet joods was geweest, was ik ook niet gegaan. Om ik zo'n goede verpleegkundige was, tussen aanhalingstekens. ben ik dus ook bij de ene uh, helikopters gegaan als enige soldaat zonder wapens. Ik had twee brancards. Want het belangrijkste voor een gewonde soldaat is dat hij zo snel mogelijk uh, klaar wordt gemaakt voor de operatiekamer. Dus uh, wij zijn, ik ben een Golan met de anderen opgegaan. Ik ben de German op geweest, ja. Het ja, is natuurlijk ook een een klein beetje een idifiek. De oorlog heeft zes dagen geduurd. Maar de, het gevecht heeft veel langer geduurd. Er waren grensgemutselingen, er waren nog mensen die verborgen waren, dus, er waren nog mijnenvelden. Dus de slachtoffers zijn nog tijdelang later naar binnen gekomen. Na een korte periode van al die mensen die dan in Kisofien waren, dat, dat een groep wilde weg. Want Kisufim lag zo ver weg van Tel Aviv. En we moesten dus uren met de bus om naar Tel Aviv te komen. En daar was het dus het uh, drukke leven enzovoort. En ik zei, jongens, ik ga niet mee. Dat had ik besloten. Alhoewel ik inzag, dat, wat, wat doen we nou hier? Een beetje dat fruitplukken. Wat, wat doen we nou? Maar ik heb dus besloten, ik ga niet mee. En ik kreeg me maar één jongen die dat geweldig van me vond. Dat ik dat had gezegd, ik ga niet mee. En Ik had geen zin om gewoon voor dat... Naar Tel Aviv te gaan. En we zijn er geloof ik wel een keer geweest. En ik herinner me wel dat we met een groepje mensen waren. En eh, toen zei die ene jongen, dat we dus in Tel Aviv waren, en het zal misschien al in het einde van de juni of ik weet niet precies wanneer, maar dat die jongen zei: Ja meneer, u, u brekent zoveel voor dat kopje koffie enzovoort, maar we zijn vrijwilligers. En toen zei die man, en dat was een oudere meneer, die zei, meneer, wij hebben helemaal geen vrijwilligers nodig. Dus ik dacht eigenlijk, die man heeft eigenlijk voorkomen gelijk. Wij ja. hebben helemaal geen vrijwilligers nodig. Maar het leek mij in de kiboets dat we wel... Er waren inderdaad geen mensen van de kibbutz. Esther van Gelder. Het was chaos. Het was gewoon een chaos. Maar uit chaos ontstaan goede dingen... En er werd mij ook meteen gevraagd... in welk ziekenhuis wil je werken? O, wat boeide me dat, welk ziekenhuis? Als je gaat, waar, waar heb je op het hart nodig? Later zijn de andere meisjes uit de SIS... die toen ook zijn gegaan... Ja, die zijn naar het mooie ziekenhuis in Hadassah gegaan. En ik ben in een afvalziekenhuis terechtgekomen in Petr Maar Waar overigens, dat vind ik wel leuk om te zeggen... tussen alle hele trieste gevallen... één mijn vrouw was en die had uh, ruim aan de handen vreselijk veel pijn. Een lieve oudere dame, en dat was de zuster van Golda Meir. En ja, op een gegeven moment, ik had dat niet door... ik kwam beneden Golda Meir, op zoek in dat ziekenhuis. En die gaf mij een hand en bedankte me. ik heb de de dag mijn hand niet willen wassen. Want dat was wel heel erg vereerd... Overigens, ze was heel klein en nog lelijker dan op de foto's en op de films die je zag. Maar ik voelde me wel vereerd. Enorme uitstraling. Bij de bezetting van de oude stad van Jeruzalem door de Israëlische troepen... zijn de heilige plaatsen van Joden, Mohammedanen en Christenen onbeschadigd gebleven. Alleen de buitenwijken rondom de oude stad zijn door artillerievuur beschadigd. Om ongeveer 12 uur plaatselijke tijd hield het vuur op en trokken de Israëlische strijdkrachten door de Mandelbaanpoort. Wat vindt u van de hereniging van Jeruzalem? Nou, Ik kan wel zeggen dat het het grootste ogenblik van mijn leven is. Ik herinner me gisteren, toen ik het hoorde, de hereniging van Jeruzalem... toen ik in Bergen-Belzen was en een SS'er sloeg mij... dat hij me minder onder het slagen zei... nu, doe wilst nog naar Jeruzalem. Ik herinner me gisteren aan dit geval. Misschien kunt u dan wel ook begrijpen dat mijn vreugde ook getroebeld is door de grote verliezen en het vele bloed van onze soldaten die gevallen zijn. En mij persoonlijk ook door de, mijn ouders en broers en zusters die dit moment niet hebben mogen beleven. Ik herinner me ook dat ik. Onderweg naar huis, huis was dan de vriendin van mijn ouders die in Tel Aviv woonde. Rosa de Leeuw. Want je lift in die tijd nog kan je tegenwoordig niet meer doen. Hè? Dan liftte ik mee en dan kwam ik met een gezellig naast een leuke soldaten zitten die meteen riep: van Leuk, gaan wij samen morgen naar Jeruzalem? Laat ik je de muur zien. De muur was namelijk net de, de drie, vier dagen daarvoor, was die muur dus bevrijd. En ik heb dus daar. Drie dagen nadat die muur bevrijd is gestaan met de jongen die dat gedaan hadden. Hij had andere bedoelingen dan mij alleen de muur te laten zien, kan ik je mededelen, maar dat had je al begrepen. Um, en maar. Ja, het was, een, een, was zo'n zo zo tijd waarin dingen eh, gebeuren. Maar het, ik vond het best spannend. Ik ben lekker met zo'n soldaat in de bus mee naar Jeruzalem... En die, die, die dus de weg wist en die wist waar je moest zijn om dan die muur te zien. Ik vond de muur trouwens maar matig interessant, dat vind ik nog steeds. Maar, eh, het was, het, en het was dus echt... Jeruzalem was net voor her, heroverd. Het was dus, kwam dus in het stuk wat net vers drie dagen in handen van de Israël was. Friese Courier, dinsdag 27 juni 1967. De Nederlandse plastisch chirurg Dr. Lamaker... die als een van de eerste medische specialisten... na het uitbreken van de oorlog naar Israël vertrok... is gistermiddag ook als eerste van de vrijwilligers teruggekeerd naar Nederland... omdat hij vond dat er voor hem niet voldoende werk was om er te blijven. Na het eindigen van de vijandelijkheden keerde de Israëlische specialisten terug uit dienst, zei hij desgevraagd. Toen besloot ik terug naar Nederland te gaan. In hetzelfde toestel is ook psychiater Moussaf uit Israël teruggekeerd. Hij heeft in ons land aan het hoofd gestaan van de afdeling... waar de vrijwilligers mentaal werden getest voor hun uitzending. Hij reisde op verzoek van de Jewish Agency naar Israël... om iets te weten te komen over de positie van de vrijwilligers al daar. Er is nu geen werk meer voor verpleegsters, artsen en specialisten. In New York staan op het ogenblik 2000 Amerikaanse vrijwilligers klaar... om naar Israël te vertrekken. Maar volgens Moussaf weet men echt niet meer... wat ze met al die mensen moeten beginnen. Ik mocht toen met een generaal meerijden in zijn jeep naar Mount Scopus. En er zaten ook een paar soldaten in en zo. En er kwamen allemaal soldaten tegen. Er was één militair gedoe. En wat me toen opviel, dat die generaal schreeuwde naar de militairen. Maar dat ze allemaal terugschreeuwden. Dan moest ik zo lachen. Dat was natuurlijk zo raar. Maar dat schijnt daar normaal te zijn. Nou ja, zo is dat. Zo. Ik ben ook... Er was een bijeenkomst. Dat was ook de eerste grote... Toespraak van Rabin. Die, die, uh, die heeft daar toen in dat amfitheater, en er waren alle belangrijke mensen, internationale, waren daar aanwezig. En omdat ik schoonmaker was, mocht ik daarbij zijn. Toen stond Rabin daar met zijn zonnebril, weet je wel, die reben, heel verlegen, een beetje rood aanlopend. Maar ja, dat vond ik, natuurlijk als studentje vond ik dat natuurlijk prachtig. Nou, toen ging ik dus weer terug naar de kibbutz. Die dus helemaal in het noorden is, een beetje aan. Ik heb een beetje de kaart een beetje voor ogen. En um, net onder het meer van Tiberias. En um, die hadden een tripje, want die hadden dus heel erg geleden onder, uh, um, onder de beschietingen voor de Zesdaagse Oorlog. En die, die hadden dus heel erg veel uh, ellende gehad. En nu was eindelijk, die zaak was nu in handen van Israël gekomen, vooral de Golan. Ze waren vooral vanuit de Golan heel erg beschoten. En die gingen een tripje maken op de zojuist vol over de Golan. Nou, en ik zat in de bus. En dat was allemaal net in die week daarvoor gebeurd. En al die mensen die hadden dus ook nog verhalen van. Uh, hoe, hoe blij ze waren dat, die, dat die eindelijk die, die zaak daar bezet was... of in ieder geval in handen van Israël was gevallen. Want nou ging het leven veranderen. Eindelijk zou het nu uh, het, het goede leven beginnen. Mensen hadden het heel zwaar gehad. Omdat zij natuurlijk een front, in de frontlinie lagen... en ook heel veel van hun jongens en meisjes... in dat, in dat uh, bevrijdingsleger of bezettingsleger... hangt er af welk kant je kijkt... Uh, konden zij dat regelen, want die zaten in de bus. Die jongens en meisjes kwamen naar huis. En die kwamen roepen van pa, ma, kom mee, gaan we kijken. Ja, en dat is natuurlijk ook omdat het zeker toen nog echt een volksleger was. Dat iedereen begreep ook dat je dat moest doen voor die ouders... die hun kinderen dat allemaal lieten ondergaan. Er was ook heel veel ellende, heel veel mensen waren dood. En, en dus er was ook het gevoel van je moet ook laten zien wat, waar het nou allemaal over gaat. Ik herinner me nog dat er een vrijwilligster was. Die heette Tieneke. Omgevelijk mocht op het strand slapen in de Ashkelon. En toen kwamen er duizenden krabben... Uit die zee. Nou, dan was ik als ze dood wordt. Dan weet ik nog dat ik in haar slaapzak ben gekropen. En we daar samen in gelegen. Ja, dat soort herinneringen heb ik dan allemaal. Ik ben uh, bij mijn familie een dagje geweest. En. Uh, ik heb nog in het gips gezeten. Omdat ik zo hard gewerkt had met die stenen op Mount Scopus. Terwijl was ik door mijn rug gegaan. Of zat ik zo in het gips? Ik geloof zelfs dat ik. Uh, aan het einde na drie maanden een vriendinnetje uit België over hebt laten komen. Dus op zichzelf was het... Uh... Ik was er niet met feestgedachten naartoe gegaan. Ik was heel uh, serieus, het zat heel diep in me. Maar ik heb wel een hele leuke tijd gehad. Het enige wat ik me toen ooit heb afgevraagd... van ja was het nou wel de moeite waard? Wat heb ik nou bijgedragen? Maar ja, misschien is dat de normale gedachte als je zo jong bent. Nou, ik, ik, ik heb ook... Uh... Uh, diverse mensen die met, met ons meegegaan zijn op die reis. En die zijn dan naar een, een beetje uh, orthodoxere kibboets gegaan. Die hebben nauwelijks gewerkt. Die hebben nauwelijks gewerkt. En dat heeft me enorm ook altijd uh, beklemd van... Jongen, wat, wat? ik zeg vaak tegen Dini... Bishilma, voor wat eigenlijk? Als je je druk maakt over iets, een uh, programma... Mee. voor wat zijn wij gegaan? En zo is mijn gevoel eigenlijk altijd geweest. En ik heb er, geloof ik, uit mijn geheugen... Heb ik de twee maanden ben ik daar geweest in die kibbutzki-sofim. En ik heb het daarna helemaal eigenlijk weggedrukt. Ik heb gezegd, het nou, zijn twee maanden, zeg maar lange vakantiemaanden geweest. Nieuwsblad van het Noorden, 5 juli 1967. Bauks Kroon, notariaat te Groningen... is van een bliksembezoek aan Israël teruggekeerd in de stad... De vliegtuigladingen vrijwilligers die het beloofde land overstromen... hebben het land een nieuwe slagzin ingegeven. We willen dat je blijft. Kroon werd door de Jewish Agency voor de keus gesteld. Tekenen voor drie maanden of terug. Hij had zich als enige niet-Jood gevoegd bij een groep Zionistische Canadezen. Sluipschutters en mijnen maakten het abrikozenplukken tot een spannende bezigheid. Maar nu is de noodzaak voor zijn aanwezigheid teruggelopen tot praktisch nihil... En denkend aan zijn onderbroken studie... koos hij voor de laatste mogelijkheid. Michael Barak. Ja, je hebt het zo ontzaglijk druk. Ik heb uh, zeven dagen, acht dagen aan één stuk doorgewerkt zonder te slapen. En op het laatste na die acht dagen hebben ze dus een middeltje moeten geven... dat ik in slaap om zou vallen. En dus een dag rust. Het voordeel voor mij was natuurlijk... Ik kom, ben Nederlander. Dus de jongens die gesneuveld zijn of gewond waren... kende ik niet. Het is precies hetzelfde als je een auto-ongeluk uh, binnenkrijgt. Maar door er te zijn... worden het jouw jongens. En dan wordt het moeilijker. Ben, het is geen trauma geworden... terwijl ik weet dat het een trauma is. Het is niet zinloos geweest. Het is een deel van mijn leven. Ja, het is, en ik heb er geen spijt van. Het heeft best veel gekost, uiteindelijk. Want... Uh, je bent er zo mee uh, verbonden dat je er eigenlijk nooit meer los van komt. Tegelijkertijd ben ik ook heel dankbaar daarvoor dat ik die gelegenheid gekregen heb. Um, door naar Israël te gaan, heb ik voor het leven gekozen. He voor mij, ja, een heleboel Joodse mensen, hebben voor de rouw gekozen of het verdriet gekozen. In Israël kom je dat, is dat verdriet natuurlijk ook aanwezig... Maar mensen zijn blij met wat er is. Ze zijn blij met hun kleinkinderen. Ze zijn trots op hun kleinkinderen. Ze zijn trots op wat ze gebouwd hebben. Daar ben ik een deel van geworden, van die trots. Dus ik ben ook trots om Joods te zijn. En niet uh, het slachtoffer van mijn Joods zijn. Dat is wat vrijwilligeren zijn mij gegeven heeft. Ik heb nog nooit zo hard gewerkt als die drie maanden. En overigens, ik denk dat het onmisbaar is geweest voor mijn opleiding. Ik kom terug in Nederland en ik had twee ziektedagen te veel opgenomen. Dus ik mocht geen examen doen. Ik kreeg een jaar over te doen. En ik was zo kwaad erover. Want ik had nog nooit zo hard gewerkt als in Israël. En ik kon ook alles aantonen. Ik had niet op het strand gelegen. Ik had één vrije dag per week. En de rest was dubbele shift zelfs maken... En als je dan terugkomt en ik krijg te horen van... ja, je hebt lekker uh, vakantie gehouden, hè, dan word je heel boos. Dus ik ben actie gaan ondernemen. Ik heb naar het ministerie van Volksgezondheid geschreven. En ik werd uitgenodigd voor een gesprek. Daar zat een uh, oud-verpleegkundige. Hier de een mevrouw. En die dacht, oh, dit gaat niet goed. Die keek mij aan. Ja, ik was toen nog jong en mooi. <laughs> ja, wat wil je? En die zei ze vonden je zeker wel heel erg leuk hè, in Israël. Ik zeg, oh ja, wat bedoelt u daarmee? Het is nou mooie bruine ogen en dan ook haar. Nou, je viel daar wel zeker in de smaak. Zeker heeft het fout. Zo ziet iedereen er in Israël uit. Hier in Nederland val ik op, maar daar niet. Ja, maar waarom ben je dan gegaan? Toen zei ik, nou mevrouw. Meteen inschattend uit welke hoek ze kwam. Als uw Vaticaan in de brand staat... Gaat u dan naar het Vaticaan om te helpen of niet? En toen was er stil. En toen hoefde ik maar een half jaar over te doen. Het had eigenlijk helemaal geen zin. En een broer van mijn vader, die toen in Israël woonde... die schreef al een brief. Harry had land geredet. Helemaal natuurlijk niet het geval. Ik heb niks gered. Niemand gered. De enorme ironie die de man uitzag. Harry had als dat was het helemaal nul. No. Mijn herinneringen staan nog scherp in het geheugen. Maar ik dacht eigenlijk, bestuur Rond van de Wieken. Ze hebben allemaal een hele goede tijd gehad. Uh, iedereen was, ja, het was een, uh, ja, je moet je voorstellen, dat was in een tijd dat, dat, je, dat iedereen diep, diep angstig was voor wat er ging gebeuren met Israël. Uh, en met, met al onze... Uh, Familie en vrienden daar en, en, en alle andere Jood. En uh, ja, vanuit die diepe angst kwam iets heel goeds: uh, namelijk de overwinning op, op, op, op, uh, op ernstige vijanden, op zware vijanden. En dat, dat gaf een gevoel van optimisme. En nu zijn we eindelijk van, van de, van de rotterheid af, nu, nu is het klaar. Maar nou ja, dat, dat bleek niet het geval te zijn. Maar ja, dan heb je zoveel meegemaakt. Dan kan je niet meer als een leerling verpleger. Want dan krijg je namelijk natuurlijk geen opvang. Is, iedereen is blij dat je vrijwilliger geweest bent. Maar je bent ook al je rechten kwijt. Nee, dat is niet iemand die bij het vliegtuig zegt van... Oh, bedankt, we zullen je nu verder helpen. Dus dan val je pas in een gat. En dan heb ik, ik had dus mijn ontslag gekregen. Want je hoort niet uh, uh, naar je te gaan. Dus je moet weer opnieuw gaan solliciteren. En dan zeggen ze, ja, je bent wel derdejaars, maar uh, je bent nu alweer zo lang weg. Dus begin maar weer opnieuw. Dus, dat zijn de consequenties. En toen dacht ik, nou, als ik toch opnieuw moet beginnen, kan ik net zo goed in Israël opnieuw beginnen. En dat heb ik dus gedaan. Dus in uh, maart 68 ben ik teruggegaan naar Israël. Wij zijn in 72 zijn wij voor een jaar naar Israël gegaan. En wij kwamen dus... Dat konden wij ook niet weten, natuurlijk net terug voor de Jomkipoe-oorlog. En toen heeft mijn man onmiddellijk gebeld van jongens, ik kom terug. En toen zei ze, oh joh, blijf maar daar, we hebben zoveel dokters. <laughs> en uh, dus ja, we weten uit ervaring inmiddels dat uh, er weinig voor. Het is zo, helaas, zo goed georganiseerd dat dit soort vrijwilligerswerk van buitenlanders eigenlijk maar beperkt nodig is. Dat was deel 2 over de Nederlandse vrijwilligers tijdens de Zesdaagse Oorlog... gemonteerd door Barry Kamer. en u hoorde de stemmen van Jaije Stijn en Astrid Nauta. En wilt u beide delen op CD, maak dan 7,50 euro over naar 444-600 van de VPRO in Hilversum... onder vermelding van Zesdaagse Oorlog. Dus 7,50 naar 444-600 van de VPRO. En deze informatie is ook terug te lezen op onze site www.geschiedenis24.nl. OVT. En om te horen wat er nog meer op site en ook op kanaal Hollandok te beleven is... hebben we nu Marnix Kohas aan de lijn. Goedemorgen, Marnix. Ja, dag Paul. Goedemorgen. Um, nou, wij zijn op de site bijvoorbeeld uh, gedoken in de geschiedenis van de eindexamenfraude. Want uh, velen denken dat dat uh, zelden voorkwam in het verleden. Maar wij zijn bijvoorbeeld al op een gevalletje gestuurd uit 1918... toen op de Haagse HBS uh, bijna alle examens al vooraf in uh, omloop bleken te zijn... Het aardige was toen dat de ouders van de jongen met die examens naar de politie zijn gestapt en hem zelf hebben aangegeven. Uiteindelijk bleek dat een letterzetter bij de landsdrukkerij in Den Haag degene was geweest die de examens had doorgespeeld. Uiteindelijk zijn de betrokkenen tot drie maanden voorwaardelijke celstraf veroordeeld. Maar of. Uh... De examens zijn overgedaan, daar hebben we geen aanwijzingen van gevonden. Uh, we staan ook stil bij de dood van Saskia Wolleman. Zij was de vrouw die in 1971 beroemd werd door op de PSP-poster te figureren. De beroemde poster van de koe met uh, de blote vrouw. We hebben onder andere een gesprek met uh, George Nordanus, destijds ontwerper. En hij vertelt hoe hij aan die... Uh, foto's kwam, want hij was familie van Miri Noordanes-Zeldenrust, de voorzitter van de NVSA. En voor het blad Sextant van de NVSA waren die foto's eigenlijk gemaakt. En zonder dat Saskia dat wist, zijn ze uiteindelijk op die poster terechtgekomen. Um, dan hebben we nog uh, na aanleiding van het nieuws tussen aanhalingstekens dat er nog kernwapens in Volkel zouden liggen. Een uh, aardige discussieprogramma. Het is volgens mij het eerste discussieprogramma uit de Nederlandse tv-geschiedenis uit 1961 van de VPRO onder de de titel Pro et Contra, waar onder leiding van dominee Faber gediscussieerd wordt over kernwapens in Nederland, is dat wel of geen goede zaak? Zolang is dus eigenlijk al de discussie in Nederland over kernwapens. Dit allemaal dus uh, na te lezen en te bekijken op geschiedenis24.nl. Oké, okay, niks. bedankt en tot volgende week. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van OVT. Straks na het nieuws de perstribune van Max. En daarin ontvangt Govert van Brakel als mediagast de legendarische Ferry Maat van de Soul Show... en als sportgast Monique Knol, oud-Wiel En wij zijn er volgende week zondag weer om tien uur. Nog een heel prettige dag. En daarmee, geachte luisteraars... laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden. Exclusief in Studio Itzerda... Waar gebeurde en wonderlijke vertellingen. Die geur die dringt mooi wel mijn lichaam binnen. Die komt binnen in mij. Zou ik eigenlijk net zo ruiken als mijn moeder? Een hele weeën, zoete weeën lucht. Je moet maar eens even gaan ruiken, je wordt echt onpasselijk. En zou mijn kind dat later ook zo lekker vinden? Een makende lucht is het gewoon. Smaakt dat naar meer? Luister dan vanavond, kwart over zes, naar Studio Itserda. Radio 1.